Bye. Welkom terug bij het tweede uur van geen lompen, maar zware metalen. Zoals ik in het eerste uur al aankondigde... heb ik vandaag gekozen voor een speciale Halloween-uitzending. Met uh, nummers en uh, daarbij behorende teksten en titels... die allemaal toch min of meer uh, slaan op het Halloween-gebeuren. Uh, de volgende is... Uh, geen onbekende, Nightwish, and The Phantom of the Opera. De volgende behoeft eigenlijk geen introductie. Hier is Iron Maiden met Dance of Death. Just why they let me go. But I'll never go dancing no more till I dance with the dead. Iron Maiden. Blijft a. We gaan naar Type O oh Negative. Gothic metal afkomstig uit New York. En uh, ze stonden bekend om met name uh, hun beetje morbide humor. En het volgende nummer is daar een mooi voorbeeld van van hun album Dead Again. Is hier Halloween in Heaven. En aansluitend kon u luisteren naar Morbid Angel met Blessed Are the Sick. En voor de filmfreaks die hebben misschien daarvoor kunnen luisteren naar uh, de wereldberoemde douchen uit Alfred Hitchcocks Psycho. Ja, we gaan naar Nederland en we gaan luisteren naar After Forever en nummer heet My Pledge of Allegiance. My Pledge of Allegiance. Van het album Decipher. Met de prachtige stem van Floor Jansen. Inmiddels frontvrouw van Nightwish. Iemand waar we in Nederland dus trots op mogen zijn. De volgende band. Uh, en de volgende stijl is misschien een klein tikje. Niet helemaal metal. Hoewel uh, de band... Zelf bekend staat als een band die zich een beetje in de grunge uh, begeeft. Ik heb het over Godsmack. We gaan luisteren naar Voodoo. I'm not the one who's so far away. When I feel the snake bite and tear my veins. Never did I want to be here again. And I don't remember why I came waarvan ik vond dat het niet mocht ontbreken tijdens een Halloween-uitzending. De volgende band hoeft geen introductie. Het is uh, Metallica en van het album S&M is hier Devil's Dance. En door met de volgende is Cannibal Corpse met Code of the Slashers. Again. Deviant, one nature, this is forever said What you matter, there's no chance of escape Next thing you know cold, steel in your face Your pain, the damn instinct, is in our hands Deliverance of pain upon the choke of our knives Pernatory imposterous controlling our minds You make us stop What the fucking lights. Met het volgende nummer zijn we aan het einde gekomen van deze speciale Halloween-uitzending. Ik hoop dat jullie allemaal genoten hebben. En ik zeker. Uh, vooral bij het samenstellen. En uh, ik hoop jullie de volgende keer weer gekluisterd te zien aan jullie radio. Ik zou zeggen, tot de volgende. Stay metal.